Het weer bewolkt vanuit het westen regen. En pas later op de dag mogelijk wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. Dit is de Sombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 4. Op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En tussen Westpoort en knooppunt De Nieuwe Meer. Ook daar 4 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel, 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Wildhoven, 3 kilometer. Tot zover de verkeerde. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 John, het is toch echt verbazingwekkend. Hè? Jij weet van tevoren welke plaatje je van tevoren, ruim van tevoren klaar moet zitten. En welke gasten er in de studio. Ja, nee, we hebben het zo meteen wel even over. Time. Jordan, Jordan Swing Out Sister in Breakouts. Zie Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na vier uur. Welkom bij derde euro alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert Jan? Nou, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En uh, deze hond luistert naar de naam Kid.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 In de toren op het circuitpark Zandvoort. Uiteraard uh, rond de klok van 20 over 4. Het slot van de wedstrijd SV Zandvoort-Marken. En dan gaan we uh, uiteraard weer bellen met onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Nes. Dus komende uren genoeg uh, actuele sportinformatie en natuurlijk veel muziek. Ja, zo so aan het begin van dit uur hadden we het over deze plaat dan. Hier is O'Marie. O'Marie. O'Marie. O'Marie. O'Marie. En je Marie, I'm Marie. and a bit. Long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 Come here, come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando? Che pace è per te? Fama me, fama under me. Oh no no. uno, no, uno, uno, uno, no, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, on. uno, uno, the uno, uno, Kom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 Blijf gewoon eerlijk op de Salfordse Radio. De muziek uit de jaren 80. Dit was Denise Williams en let's hear it for the boys. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is bijna kwart over vier en we schakelen over naar het Circuit Park Salford. Daar zit Rob want dit weekend wordt er gereisd op het Circuit Park Salford. De historische Salford Trophy. Goedemiddag Rob, welkom in de uitzending. Hallo, Rob, goedemiddag. Hallo.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 En ja, we hebben eigenlijk een prachtig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 een stuk drukker ook naar het morgen Zo, want dit. Uh, ja, dus eigenlijk een hele, hele leuke happening met heel veel deelname. 246 rezoners, dat is best veel. Ongelooflijk.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 nog een hele fijne dag en morgen natuurlijk een hele fijne race dag. Bedankt voor je informatie en ik zou zeggen tot spoedig ziens. Ja, tot spoedig ziens over Jan, uh, Rob. Uh, succes met jullie programma. Uh. Oké, okay, dankjewel Rob. Rob peters vanaf het Park Sanford en van het circuit gaan we weer naar het Sanfordse voetbalveld. Veld 1 van ESV Sanford uh, voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Jap. Ja, inderdaad. Uh, het is nog steeds heel hectisch rondom het Sanfordse doel. Sanford uh, heeft wel de anderhalf, twee minuten geleden kans gehad, via Timo uh, de Reus, uh, die ging alleen de 16 meter in, Passeerde nog een man, maar kon geen goed schot produceren, waardoor Zandvoort uh, geen noepet kreeg. had misschien ook niet terecht geweest, dat maakt niet uit, maar het was wel lekker geweest natuurlijk. Nu moet Zandvoort toch weer proberen om bij het doel te komen van uh, de keeper Van Marken. De hele snelle uitval over de Zandvoortse linkerkant. De dus zaken staat er nu, die is daarheen gekomen. Het is wel een hele slimme voetbal in ieder geval, uh, maar die uh, kan ook niet verzorgen dat Zandvoort die bal krijgt.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 Naar het midden, spelen ze nu, Middenveld het uh, is nog steeds in bezit van uh, Marken. Nu aan de andere kant van het veld, bal van de Oort, die laat zich een beetje in de luren liggen. En die zorgt ervoor dat de uh, Marker-speler meter biedt in kan gaan. En maar die wordt goed verdedigd daardoor hetzelfde wordt. en Bas Leemels. Er komt, ooooh, er gaat het centrum schiet van, van uh, een invaller, moet ik zeggen, van Marken, Die duikt net onder de bal door, want anders had hij zomaar uh, achter het boordevet gelegen. En hier weer een heel slechte bal van Nigel Berg, die erin is gekomen. Voor Jan Zonneveld. En hier kan een klein beetje rust nemen. Van de bal is er niet in Aan de linkerkant. En Seins toch gaat dat doen? Uh, geen beweging. Hij kan die bal niet kwijt proberen. Ja, gaat nu dan naar Berg toe. Berg met de man in zijn brug. Gaat kijken of hij langzaam kan. Er weer naar afkomen. Probeer daar aan te spelen. Gaat niet. Mocht allemaal van de schijf zetten. hoewel die hier uh, niet.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 Rock steady beat!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 En daar is paal van de Oort, die kan ik bal meenemen. Van de Oort, van de Oort speelt uh, Kuilang, Kuil. Nog steeds met de bal aan de voet en dan stuit hij daar op het verdediger van uh, Marquette. En die het wit water aan de rechterkant met zijn linker. En dan geeft hij daar een hele slechte paas af. Die was bedoeld naar Maurice? Dan je hij langer na niet en dan kan Mark het weer overnemen. Een hele snelle aanval. Over het centrum van de stel. Koppelaar, maar water, water, die raakt hem net aan, waardoor nu naar zijn berg in bal zit is. Berg op de helft van uh, Marker. Naar Marisbo, wordt gevlocht en gefloten uiteraard. voor buiten spel. En uh, als het zo is, dan, uh, want er zijn twee officiële schuiszitters, die hebben helemaal geen binding met welke club dan ook. Dus uh, yeah, yeah. moet dat gewoon gehonoreerd worden. Marker gaat nog een keer wisselen. We hebben, een, uh, we hebben nog een wisselvlag voor tijd. Het kan niet zo gek lang meer duren, denk ik. Uh, we zitten, uh, ja... Je weet nooit dat hij bijtrekt, dus twee keer stilgelegd voor een behoorlijke blessure. Eén keer dan voor Timo Neus. En één keer voor degene die zojuist uh, zogenaamd gelanceerd was. En de bal wordt nu weer genomen. Het weer in het spel voor Marken. Marken ja, over de Sanfordse rechterkant van het spel. Daar is Castel uh, Fries. Die is aan het verdedigen. Castel Fries laat zich opzij zitten, maar hij is er toch weer voor. En daar is het speel te spelen van Marken invallen. De bal te ver voor zijn. Uit. Dan gaat hij over de achterlijn. Mooi de vet lag hem weer in het spel gaan brengen.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 Dat je die bal niet krijgt en dat je er niks aan kan doen. Nu is het weer Sans. Nee, nu is het weer Marken. Bas Lemans laat zich gewoon de kaas van het brood eten. En daar een, een overtreding van Paul van der Oort, een meter of, nou wat zal het zijn, 15.000, 16 meter gebied, zeg maar een metertje of 30 zo. Volop het doel van Boy de vet. Uh, de speler blijft in eerste instantie even liggen, even kermen. Oké, okay, maar goed, er staat alweer op, hoeft geen verzorging te komen. Marken mag een vijf opnemen. De Marke heeft hetzelfde speltje als Sonvat eigenlijk. Er wordt een C-tikken gegeven en dan gaan die lange mensen voor en die gaan bewegen allerlei kampen op. En dan weet de speler, nou hij zegt nu, want ik, ja, ik, ik weet het niet, en dan is is nog steeds stil en die schuift het niet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 Hij kan heel ver trappen, dit is ook heel ver, dus over de middellijn van de grond af, Paul van der Hoort komt het door naar Mol, Maurice Mol naar van der Hoort. die mist het. Weer... Marken dat het kan overnemen, Marken dat we nu een slechte kopte heeft. Oh, er zijn een slakke paasen, Dat Lemmers, oh, oh, oh, oh, het is dat de vet op stond te letten, maar Lemmers stelde die bal terug naar de vet en uh, daardoor kwam hij bijna nog in problemen en uh, kon het nog het nog net uh, oplossen nu weer Marken, op eigen helft ja, ik word een beetje gek van het woord Marken, maar dat kan ik ook niet zien het is gewoon het geval Sanford doet het weinig, Sanford wacht het af en uh, het is mij dat uh, Maurice Mol gebaseerd is dus ze loopt hinken, Henke Pinken en uh, doet het niet goed en dat is een goede van de Lemmens en dat kan het heel simpel oplossen en de bal weer in hetzelfde, weet mag nog helemaal geen om te gaan fluiten, hij kijkt niet eens op het klopje men kijkt niet eens naar zijn assistenten. En daar was het bijna euh, Bedwater die de bal kon krijgen. En, euh, helaas een euh, Nijsenberg zwakke paas richting euh, Bedwater. En nu is het toch weer euh, euh, Marken wat over de linkerkant komt. En, en daar, ja, goed de Fries. Wat een schitter om de op te bal Niks te man raken. Prachtig. Die jongens, pas 18 jaar. Dat is echt heel goed bezig. Heel mooi seizoen gemaakt. En nu euh, toch weer een Marisol die het interieur. Voor het, uh, hier is het eindsiaal van deze zitten. Boy, vet, tikker. Boy, de Fettig. Boy, de Fettig, zal je even wat vragen voor de radio? Boy, een beetje ontluisterend zo. Ja, zonde, zonde. We hebben het best kunnen winnen. Dus, uh, we hebben een goede kans, schat. Die man mist net nog een kans, jammer de kant op Alleen, uh, ja, anders 0-0. We kunnen daar achter kunnen halen. We verwachten daarheen, Marken. Ik verwacht het wel. Als we zo blijven voetballen krijgen we onze nee, kansen. Ze zijn helemaal niet beter dan ons. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken. Daar ook. Oké, okay, je uh, dankjewel voor dit uh, korte interview. Terug naar de studio. 0-0 hier bij Sand voor de Dankjewel, Jan Fres. En het feest gaat daar nog wel even door. Want, uh, Ja, uiteraard, het wordt Begonia-toernooi dit weekend aan de gang. Hier is Madness en One Step Beyond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 Ash falls on the city Albert Jan, Kidoko. Ja, ja. Kidoko. Ja. Heb, heb, heb je die foto gezien? Wat een leuk beestje. Is ja, dat is een ja. prachtig beestje. Je ziet gewoon een uh, leuk thuis. Heb je interesse in Kidoko? Meld je daarna bij het kennemer Dierenthuis hier in Stamford. Telefoonnummer voor meer informatie: 023 57 13888. Of uh, ga gewoon even langs aan de Keesomstraat. Ter achter het dier van de week, draaien we Dr. Hoek en Baby of Blue Jeans Stalk.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 ik zou zeggen, komt allen! En wij zijn erbij, ja wij van de CFM zijn erbij vanaf 12 uur Van 12 tot 5 een live uitzending vanaf de Svaluweestraat Daar hebben we een kraam en dan kun je gezellige radio komen kijken Kennis maken met CFM Zalvoort en onze twee dj's Rudy en Aldo Die zullen het programma presenteren Van 12 tot 5 dus, morgen live op de radio en live op de voorjaarsmarkt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 geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij kan Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Maar het is er.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 Ik lijk wel zot, ik lijk wel ik lijk wel, ik ik ik <Econ> ik ik wel zo, ah, ja, ik ik Liefde is een vreemde ziekte. Allegro, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo,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 En steh, wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tasche und Herz. Und dann kaufst du een Ring und een man bent die jezelf niet kan vertrouwen. Als je een man bent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 en steen, wie sie dich ansehen. En schon erfelt sich tans, schon herz. Und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 In de agenda en hou 3 juni ook weer vrij. Maar daarover volgende week meer. Oké, okay, dat zijn de open dagen. Hè? Dat zijn de open dagen. Ja, dus... oké. Okay. Nou, Albert Jan, dankjewel weer. En uh, volgende week zijn we er weer. En dat was weer een feestje erop. Tot Super. volgende week. Luister. Luisteraars, 2 en 5. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Some things in